Mijn naam is Guido Krolla, docent multimedia aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik ben net verhuisd van Amsterdam naar Arnhem. En hier wil ik een statement maken over ons hoger onderwijs, wetenschap en cultuur. Een leven bestaat uit golfbewegingen. Van hele korte hypes, iets langere trends, tot uitermate slome cultuurbewegingen. We zitten nu in een cultuurdal, de uitloper van de industriële revolutie. Vergelijkbaar met het einde van de middeleeuwen. Maar daar gaan we nu langzaam uitklimmen. We staan aan de vooravond van een nieuwe renaissance. Het einde van een cultureel tijdperk kenmerkt zich in eclecticisme. Too much of anything. Ook in dit tijdperk van technologie zijn we volkomen doorgeslagen. De nadruk ligt op materialisme, efficiëntie en inkaderen. En wat heeft ons dat als mensheid gebracht? Geen signaal meer, terwijl er wel connectie is. We zijn constant met elkaar verbonden, maar met wat? We communiceren onze hoedje, maar waar gaat het in hemelsnaam over? Waar ben je nu? Is de meest gestelde vraag in mobiele gesprekken. Te veel van het goede is een mooie drive voor iets nieuws. De tekenen werden in het Ayaan debat wel duidelijk. Regels zijn er voor mensen, niet andersom. Kaders doorbreken, vrijheid van denken, creativiteit staat op alle agendas. Spiritualiteit, niet zweverigheid, maar zingevendheid krijgt een plek. We hebben als mens te veel naar buiten gekeken, met zijn alle richtingen burn-out op je veertigste. Daarmee leer je wel naar binnen te kijken. Ook in het onderwijs is men doorgeslagen in de automatisering van het behalen van competenties. Voor alle gelijk, als ware het een prikklok voor een lopende bandmedewerker. Iedere student moet gelijk worden behandeld, moet hetzelfde kunnen, voorspelbaar en dat er gewel geen mens gelijk is. En daarmee moeten wij de innovatieoorlog winnen? Mijn stelling van vandaag is, ICT'ers zijn de da Vinci's van de 21ste eeuw, de aanjagers van de nieuwe Renaissance, turning the virtual into reality. Dat brengt verplichtingen met zich mee, een andere manier van onderwijs. Onderkennen, waarderen en inspelen op individuele kwaliteiten. In ieder van ons brandt een lampje, een sterretje. Dat individuele lampje moet gevoed worden. Passie is de motor van het leren. Passie is iets individueels. En passie heeft brandstof nodig. Je moet de passie van mensen triggeren. En daarvoor je waardering uitspreken. Dan zie je dat leren vanzelf gaat. Passie is de voedingsbodem voor creativiteit. Het nieuwe buzzword. Pas op, want ambtenaren omarmen het begrip zelfs. Gevoed door de zwaar betaalde consultants van deze wereld. Creativiteit is het startpunt van iedere vooruitgang. Dromen zonder restricties. Is passie de motor van het leren, dan is nieuwsgierigheid de contactsleutel. Vragen stellen is leerzamer dan antwoorden geven. Een echte multimedia maniak ontwikkelt om te beginnen dus vier van de eigenschappen van Da Vinci. Passie, creativiteit, nieuwsgierigheid en als laatste moed. Doe minstens één keer per dag iets waar je bang voor bent. En maak daarbij lekker fouten, want van fouten leer je het meest. Passie, creativiteit, nieuwsgierigheid en moed. Vier van de zeven eigenschappen van de Vinci als inspiratiebron voor het onderwijs. Die eigenschappen hebben we de afgelopen weken weten te stimuleren in een interessant experiment. Studenten werden opgesloten in een grote zwarte doos van 2,5 bij 2,5 bij 2,5. Twee studenten. Twee camera's, twee uur lang. Het waren eerstejaars studenten. De foto's die je hier ziet zijn ook door hen gemaakt. Studenten met een passie voor fotografie. Creatief, schilderen met licht. Nieuwsgierige jongens en meiden die de moed hadden om zich twee uur lang te laten opsluiten. Het stimuleren van creativiteit doe je namelijk door het minimaliseren van de mogelijkheden. Wil je leren out of the box te denken? moet je die grenzen van de box ervaren hebben, er letterlijk in hebben gezeten. Creativiteit ontwikkel je vooral door het trainen van de zintuigen. Wat is dan mooier dan mensen in zo'n doos stoppen, want fotografie is schilderen met licht. Maar wat als er geen licht is? De foto's die de studenten namen werden direct out of the box geprojecteerd. Een aardig experiment waarvan we van tevoren de afloop niet konden inschatten. Nieuwsgierigheid kun je prikkelen door experimenten als deze aan te bieden, zonder beoordeling. Experimenten zijn altijd een succes. Je weet achteraf namelijk altijd of ze goed waren of fout. En van je eigen fouten leer je het meest. Onze westerse wereld en dus ook ons onderwijs wordt gedomineerd door de logica. De linkerhersenhelft hersenhelft met functies als logisch nadenken, analytisch vermogen, het verstand. De rechter hersenhelft bevat onze intuïtie, gevoelens, indrukken, associatief denken. Willen we de nieuwe renaissance vormgeven, legt dan in het onderwijs meer aandacht op de rechter hersenhelft. En nog mooier, een leren switchen tussen de beide hersenhelften. Da Vinci kon dat prachtig. Hij was zowel wetenschapper als kunstenaar. In mijn ogen hoort in het ICT onderwijs dan ook meer kunst en op de kunstacademie meer ICT. In sommige van deze foto's proef je de beredenering. Andere foto's zijn gemaakt op intuïtie. Put students in a box to broaden their horizon. Put students in the dark to enlighten them. De dubbelzinnigheid paradox van deze opdracht. Studenten voorbereiden op hun toekomst vraagt dat je ze aan paradoxen blootstelt, zodat ze zelf hun plaats kunnen bepalen ertussenin. Da Vinci zocht altijd naar de onderlinge verbondenheid van de elementen, dingen en verschijnselen. Hij wist onmogelijke relaties te leggen die pas decennia later als voor waarheid werden erkend. Systeemdenken dus. Ik nodig hierbij dan ook iedereen uit om de onderlinge verbindingen te leggen. Om mij mee te helpen om jonge Da Vinci's te kweken, het onderwijs mee te veranderen. Dat kan door creatieve en ambitieuze dromen, uitdagingen en experimenten op het gebied van multimedia voor je eigen bedrijf, organisatie of instantie nu bij deze studenten neer te leggen. Ik ben al niet meer tussen Amsterdam en Arnhem. Ik heb gekozen voor Arnhem. Ik heb mijn spullen gepakt in onze creatieve hoofdstad. Op zo'n dag als deze denk ik dan, zullen wij er samen voor zorgen dat die titel over tien jaar aan Arnhem wordt toegekend.